Someone so different is a soul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 wil was zeggen denk ik, een echte Zandvoorts begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. De ziel van Ellen Clark, tezamen met uh, uiteraard zijn vader. Je Father vader en friends. En daarmee is het uh, 7 over 3 geworden. Uur 2, welkom terug. En wat gaan we in uur 2 allemaal doen, uh, Cor? Ja Rob, ik heb weer wat uh, Zandvoort nieuws in het kort zometeen. En we hebben natuurlijk om half 4 de evenementenagenda. Met een enorme lijst aan allemaal leuke evenementen die er allemaal te doen zijn in Zandvoort.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 Hier schudst ze ook zo uit je mouwen, ik hoor. Ja, ik moet nog niets maken. Nou, We maken hier iets. Hier, uh, hier is Boy George. You sheltered me from home. Kept me warm. Everything I own Just to have you Back again Just to hold you door het leven. Jawel. We gingen even terug... Euh, nou, terug. De nieuwe, de nieuwe muziek van onze Zuiderbuur. We hebben het over uh, Last Frequencies. En doet het samen met Sandro. Dat was Beautiful Life, inderdaad. De nieuwe single van de Last Frequencies bij CFM. Ja, dan gaan we het hebben over het zoverse uh, nieuws in het kort. En even nieuws van de dierenbescherming. Ja, de dierenbescherming Noord-Holland-Zuid die is op zoek naar buitenplaatsen voor verwilderde of angstige katten.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 En okay. Dat is natuurlijk uh, best wel mooi. Maar ja, nu zijn er in Zandvoort natuurlijk niet zo heel veel van dat soort plekken. Want we hebben geen boerderijen hier. Maar misschien dat mensen die hier uh, wonen... die denken van, nou, ik heb nog een oom of een tante. En die woont, uh, weet ik veel waar, op een landelijk gebied. En uh, die hebben last van muizen. <laughs> want daar zijn ze altijd erg goed in om muizen te vangen. En dan kunnen wel een paar, uh, paar katten uh, die dus niet in huis willen. Want daar zijn ze dus bang voor. Nou, Oké, okay, nu... waar kunnen de mensen zich melden?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 Dat is ook niet normaal, hè? Dus als je last hebt van, uh, van muizen, hè, ja, dan is ja. dat de oplossing. Jawel. Muizen in de molen van mooi Amsterdam. Ja, die hoor ik vanmorgen. Ja, heel goed. Ja, heel goed. Hoe kwam je erop? Heb je eerst een restaurant in de uitzending en ga je het hebben over muizen? Het ging over Amsterdam, hè? Ja, oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. Nee, dat is goed. Dit is Nelly. Best friend. Hey, girl. I think my butt getting big. Oh. Van. Oh, wat heb je gedaan al? Ja, nee, ja, die had het zo heet. Vlot. Die heeft allemaal aquaria in zijn huis staan. En dan, ja, die dingen die geven ook weer warmte af en dergelijke. Dus hij zweet zich rot. Ja, toen was er een andere collega... en die maakte een mooie foto van Maurice Mulder... en die heeft hij ook geplaatst in onze familie. Heb je die gezien? Nee, nee, nog niet. Oh, nee. Maar ik weet wel die, hey hey hé hé, il est très die <laughs> Souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine, je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron est venu me chercher? Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée, là où tous nos ancêtres de guerriers après de grande bataille, se sont imposés en maîtres. C'est maintenant de défendre notre terre contre une armée de prête à croiser le Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin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 On doit trouver des deux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 Jusqu'au soleil couchant De féroces cité Extrêmement plus d'acharnement Fallait défendre la terre De nos ancêtres Enferrées là Et pour toutes les lois De la tribu de Tana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 Ja, en we hebben aan de telefoon Ed Franken bij 7 En met Ed gaan we het hebben over het Zandvoort Open wat er aan gaat komen, Cor. Ja, ik heb hem met uh, geprobeerd te bellen en het is gelukt. Want uh, Ed, hoor je mij? Jazeker, jazeker, zeker, Ja, jij zit niet in Zandvoort op dit moment, hè? Ik heb Texel. Ja, ja, dat hoorden we al ja, hoorde van de uh, Kinderme Golf and Country Club... dat je misschien ja. niet bereikbaar zou zijn... maar uh, we zijn in ieder geval blij dat je te pakken hebben kunnen krijgen... want jij bent een van de organisatoren van het Zonsvoorts Open. Klopt. En hoe lang doe je dat al? Het toernooi wordt gehouden al 16 jaar... en zelf uh, doe, heb ik eigenlijk het toernooi vanaf het begin mede georganiseerd. Uh, het toernooi is 16 jaar geleden begonnen...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 Ja. En dat is een formulier dat afgehaald kan worden bij de Keddy Master van de Kennemer Golf Country Club. Nou ja hoor, de Keddy Master Ronald Zwemmer, bekend in Zandvoort denk ik. Daar, doen we samen, daar organiseert samen de wedstrijd mee, dat doen we al vele jaren, eigenlijk vanaf het begin. En in het Zandvoortse courant komt een advertentie te staan met informatie. En de mensen kunnen vanaf maandag, vanaf overmorgen, de formulieren afhalen.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 Dat we, nou, het, gaat, uh, het is zo dat uh, we hebben zelf van de internet een lijst gemaakt met de mensen die de afgelopen tien jaar mee hebben gedaan. Dat zijn totaal zo 250, 20, 300 uh, mensen. En we proberen elk jaar dat, uh, dat niet dezelfde mensen steeds meer mee kunnen doen of mee zullen doen. Dus we proberen een beetje selectief te werk te gaan iemand die twee jaar nu meegedaan heeft zal dit jaar wel weer aan de buurt komen. Ja, dat het een beetje evenredig verdeeld is. Dat is ook wel ja, nee, netjes. dat ja. nou, start... doen we altijd wel. De oud-winnaars, die hebben, hebben uiteraard een stripje voor, die mogen altijd meedoen. Ah, dus de 16 mensen die uit het verleden allemaal gewonnen hebben, als het allemaal 16 verschillende zijn. Als ze erin schrijven, als ze er nog in schrijven, dan eh, krijgen die zeker een plaats. Ja. Even voor de voor de beeldvorming, uh, wat, wat is de gemiddelde leeftijd? Zijn er ook hele jonge en wat oudere mensen bij? Oh, dat is een hele moeilijke vraag. Als ik het mag schatten, dan denk ik een jaar op 50. Tussen 50 en 60 gemiddelde leeftijd. Ja, en gepensioneerden? Er zijn niet echt hele jongeren bij. Nee, er zijn wel ja. uh, ja, een paar dertigers, maar geen twintigers uh, tot, Nou, een enkele twintig, laat ik het zo zeggen. Ja.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 een rondje golf op uh, nou, een van de mooiste banen van Nederland. De Cannibal Golf in en Club. Ja, dat is het, uh, dat is het zeker, ja. Um, nou, ik ben het... Uh, ja, ben toch wel verheugd om het allemaal uh, te horen. Ik kan zelf niet golven, maar ik moet toch maar eens mijn handicap... Uh...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 Oké, okay, prima. Goedemiddag. Ja, Pas Dat was uh, meneer Franke. Aankomende maandag begint hij dus de inschrijving voor het Zandvoorts Open. Op de Kennemer hier uh, in, uh, in Zandvoorts. Aankomende maandag. En uh, ja, we weten altijd, koord uh, dat het altijd uh, enorm storm loopt hoor, met die inschrijving. Dus ja. wc snel bij en laten we hopen dat je ingeloot wordt. Dit keer. We open voor de zestiende keer. Zestiende keer. Zestiende keer alweer. Het Zandvoorts Open. Aankomende maandag dus. De inschrijving. Hier is Erik Kleppen. Wat wil je doen als je lonely? No one waiting by your side. You've been run. I haven't watched you long. You know it's just your foolish man. Baby. Me no. De muziek de muziek van Eric Clapton. Je de Leila bij CFM Zandvoort. Daarvoor hadden we een interview met de heer Franken. En dat ging over het Zandvoort Open. Aankomende maandag kunnen de mensen zich daarvoor inschrijven, Cor? Ja, van 27 juni tot en met 1 juli. En die kunnen dan een inschrijfformulier afhalen bij de Kandemann Golf and Country Club. Je kunt het ook ter plek invullen. Maar je kunt het ook thuis invullen en daarna weer terugbrengen. Ligt er aan <laughs> hoe vaak jij in de wereld rijdt natuurlijk.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 En jullie? Ja. Oké, okay, nou dan gaan we die zo doen. Oké, okay. is Milo. Ik wil een car. Cuba is niet zo ver.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 Allez, allez, allez! Je ferai tout pour t'accompagner. Tellement je suis borné. Je suis bien dans ma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 Als je mij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 Ik wil een heerlijk zomersblokje op de zaterdagmiddag van de CFM. Jor de Duella en corazon De single van Enrique Iglesias. En daarvoor die single van Will Willy William. krijgen we bijna nooit uit de motte: Dat was Ego. Tot zover alweer, twee de uur van Zalfoort op zaterdag.